7 uur. Radio 1, het NOS-journaal. Evacuatievliegtuig uit Zuid-Soedan, veilig geland in Eindhoven. Voorstellen van het kabinet kunnen vaker op weerstand in de Eerste Kamer stuiten. En HM stopt per direct met Angora-Wol.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 Samson benadrukt dat de Eerste Kamer onafhankelijk is... en dat er vaker senatoren zullen zijn... die hun kanttekeningen bij een voorstel hebben. Samson vindt het goed als de coalitie zich realiseert... dat niets vanzelfsprekend is. De PvdA-leider zegt dat hij zo'n vijf weken geleden een indringend gesprek heeft gevoerd met Duiverstein. En hij zegt dat hij daarna minister Asscher heeft gevraagd te helpen om ervoor te zorgen dat wet goed landt. Een kabinetslid is in een betere positie om een Eerste Kamerlid te overtuigen dan een Tweede Kamerlid en partijleider zoals ik, zei Samson in Pauw en Witteman.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 H&M zei dat het wilde onderzoeken of de eigen regels voor het maken van kleding wel worden nageleefd. Het bedrijf concludeert nu dat de fokkerijen zo ver in het productieproces liggen dat niet kan worden gegarandeerd dat ze volgens de richtlijnen van H&M werken. Zes nazi-kopstukken hebben postuum hun onderscheiding... van het Weens Philharmonisch Orkest moeten inleveren. De Wiener Philharmoniker had nauwe banden met de nazi's... blijkt uit een onderzoek, en de orkestleden willen breken... met het verleden en nemen daarom onderscheidingen af. Het beroemde Weense Orkest ontsloeg tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse musici, van wie enkele in vernietigingskampen overleden. Een van de naties van wie de onderscheiding is ingetrokken, is Arthur sijs Inkwart, Rijkscommissaris van Nederland tijdens de oorlog.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 Pienya Nieto zegt dat zijn land de hulp van buitenlandse oliebedrijven nodig heeft om zijn voorraden te kunnen exploiteren. Volgens de president is de nieuwe wet een historische stap en zijn de deuren geopend voor een betere toekomst voor alle Mexicanen. Julia van der Toorn heeft The Voice of Holland gewonnen. De 18-jarige zangeres uit Bussum kreeg in de finale net wat meer stemmen... dan Mitchell Brunings, die werd tweede. En eerder op de avond waren Jill Helena en Gerry Dantima al afgevallen. Tijdens de talentenjacht had elke kandidaat een coach. Marco Borsato begeleidde de winnares. Julia van der Toorn heeft een platencontract gewonnen en ook een auto. En dan het weer in het westen en noordwesten: regen. Minimaal rond 3 graden aan zee een stormachtige wind. En de middagtemperatuur ligt tussen de 6 en 7 graden. De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Het knsb kwalificatietoernooi 26 tot en met 30 december in Tialf-Herenveen. Welke topschaatsers gaan straks voor goud?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 Een heel goede morgen. Israël krijgt een koekje van eigen deeg. Het land wordt door de Amerikanen afgeluisterd. Met techniek die Israël zelf heeft geleverd. Sergio Herman, misschien wel de beste kok van Nederland... sluit vanavond zijn restaurant Oud Sluis. Ja, natuurlijk kan ik nog vier, vijf jaar doorhalen... maar ik word er ook geen leuke persoon uh, van. Straks een uitgebreid gesprek met hem. Maar eerst Zuid-Soedan. Door de gevechten daar worden steeds meer mensen geëvacueerd. En onder die evacuees ook veel Nederlanders, die daar wonen en werken... zijn opgehaald uit Zuid-Soedan. Om twee uur vannacht landen veertig evacuees op Eindhoven Airport. Verslaggever John Saarbach was daar ook bij. Even kijken, het is nu één minuut voor twee... en dat betekent dat dit vliegtuig een ruime vertraging heeft gehad... Van 4 uur vanmorgen vrij vroeg vertrokken uit de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Tussenlanding gemaakt in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. En daar liep het allemaal een beetje spaak. Het verblijf daar duurde iets langer dan verwacht. Had allemaal te maken met administratie. Papieren die allemaal niet op tijd rondkwamen. En dat betekent dus een lange dag voor de 56 mensen die aan boord waren. 40 Nederlanders en nog acht andere nationaliteiten die Defensie toch maar meegenomen heeft. Omdat in een land waar het op dat moment zo onrustig is, je natuurlijk gewoon niet mensen achterlaat. Maar ze zullen wel moe zijn, de mensen die hier in dit vliegtuig zitten. Ik ben heel moe, ja, ja.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 Uh, nou, ik denk dat het heel verschilt op welke locatie in, uh, in zuid sudan ook zit. Uh, U zat in Bor? Ik, ik zat in Bor inderdaad en daar was het heel erg slecht. Uh, daar uh, begonnen ze vanaf maandag uh, te schieten um, in de stad zelf. Um, dus uh, toen zijn wij gelijk uh, vanuit ons kantoor naar uh, de Verenigde Naties gegaan... die daar een legerbasis heeft. En daar hebben wij uh, toevlucht uh, gezocht en daar hebben wij tentjes uh, opgezet... Um, en daar uh, zaten we relatief veilig. Want in Bortown uh, ja, brak het echt uh, yeah, uh, de, de oorlog los, uh, zeg maar. Uh, dus daar werden de, de, de hele dagen en, en nachten geschoten. Uh, je hoorde uh, geweerschoten, mortiergranaten. Uh, van alles hoorde je om je heen. Wat doet dat met de mens? Ja, je wordt er wel, uh, wel angstig van. Uh, omdat je niet precies weet wat, uh, wat er kan gebeuren... Uh, tegelijkertijd weet je ook dat je verantwoordelijkheid hebt... ook voor je eigen staf. Dus je bent ook heel erg in de weer, heel druk om alles te regelen... ook qua veiligheid voor al die mensen. Maar tussendoor voel je je wel heel erg angstig. U was bang, maar hoe was het met de lokale bevolking gesteld? Ja, die waren ontzettend angstig. Uh, ook omdat er een historie is. Het is een, een tribaal conflict. Uh, uh, wat zijn wortels heeft... Uh, uh, in, in de burgeroorlog die er was... Uh, tussen de, de Dinka en de Noer-stam. Uh, in 1991 is er een, een massamoord geweest... Uh, door de Noer op, op de Dinka-stam... waar uh, ongeveer 2000 mensen bij zijn omgekomen. Uh, dus... Die mensen waren heel erg bang. Um, zo rond de 15.000 mensen, vrouwen, kinderen, uh, gewonden. Uh, die kwamen allemaal toevlucht zoeken bij de Verenigde Naties. Uh, er stonden echt hele lange rijen voor de poort daar. U bent weg. Maar wat nu? Ja, nu, uh, nu, nu is het afwachten wat, hoe het uh, zich gaat ontwikkelen in Zuid-Soedan. Um, als... Wat zou u terug willen? Ik, ik zou wel weer terug willen, uh, maar, uh, maar het moet wel veilig genoeg zijn... om, uh, om weer terug te, te kunnen gaan. In Juba is nog een aantal medewerkers van de Nederlandse ambassade achtergebleven. Zij houden contact met een twintigtal Nederlanders... die nog in Zuid-Soedan zijn achtergebleven. Dan Israël. De Britse krant The Guardian en The New York Times... komen met spectaculaire onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... Uit documenten van klokkenluider Edward Snowden blijkt dat de NSA Israël bespioneert. Terwijl Israël Amerika juist als zijn belangrijkste bondgenoot ziet, correspondent Monique van Hoogstraten in Israël. Wie heeft de NSA in Israël eigenlijk bespioneerd? De NSA heeft in 2009 de e-mails gevolgd, gelezen. van toenmalig premier Olmert, van toenmalig premier, sorry, minister van Defensie Barak en van zijn chefstaf. En dat deed de NSC samen met een Britse inlichtingendienst. Dus ja, kennelijk willen de Amerikanen meer weten dan ze al weten... over wat de bondgenoot doet. En hoe wordt er in Israël gereageerd op deze onthulling? Ze halen er hier een beetje hun schouders uh, over op. Er is in het verleden al heel vaak gebleken dat Amerika Israël bespioneert. Israël bespioneert ook Amerika. Iedereen weet hier eigenlijk dat het ja, deel van het leven is, spioneren en bespioneerd worden. Israëliërs hechten natuurlijk ook wel aan privacy, net als Europeanen. Maar ze weten ook dat ze er offers voor moeten brengen, voor hun veiligheid. Dus je zal hier geen opwinding vinden zoals je die in Duitsland had. Toen bleek dat Merkel werd gevolgd. En de regering eh, wil zelfs geen reactie geven. Maar ambtenaren binnen het ministerie zeiden gisteravond tegen het Israëlische NOS-journaal... We vallen hiervan niet van onze stoel. Dus uh, geen onrust in ieder geval daar. Uh, toch, Amerika en Israël beschouwen elkaar als uh, bondgenoten... belangrijkste bondgenoten, zeker uh, vanuit uh, Israël gezien. Ik neem aan dat hun inlichtingendiensten dan ook nauw samenwerken. Ja, inderdaad, ze werken heel nauw samen. Ze delen sinds jaar en dag enorme hoeveelheden informatie met elkaar. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je elkaar niet ook bespioneert... zoals dus nu kennelijk uh, is gebeurd... Het ironische is wel dat de NSA, dus die Amerikaanse inlichtingendienst, voor het afluisteren ook kennis gebruikt die ontwikkeld is in Israël. Er zijn tenminste twee Israëlische bedrijven die zaken zouden doen met de NSA. Um, het spionage, signaalspionage, dus het afluisteren van signalen van telefoons en computers en dergelijke, is hier heel sterk ontwikkeld. Een grootste eenheid binnen het leger zelfs is de eenheid die dat dag en nacht doet. En er zijn nogal wat mensen die uit het leger komen... die vervolgens eigen bedrijfjes beginnen... en de kennis verkopen aan Amerika, bijvoorbeeld. Dus het zou zomaar kunnen dat de e-mails van Olmert en Barak zijn bekeken... en gelezen met methoden die hier in Israël zijn ontwikkeld. Dankjewel, Monique Goorslodent. Monique van Hoogstraten, vanuit Israël. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Drie Michelin-sterren had hij. En daarmee jarenlang ook het beste restaurant van Nederland. Oud Sluis in Ziels-Vlaanderen. Maar vanavond sluit het voorgoed zijn deuren. Het is voor chef-kok Sergio Herman, na 25 jaar, tijd om met iets nieuws te beginnen. Ik zit op mijn hoogtepunt. Ik ben al drie jaar bezig met dit besluit, zeg maar, in mijn hoofd. En, uh, ik ben ooit bij me, samen met mijn vader begonnen hier. Met, uh, ik heb een pa en twee, twee chefs. Nu staan we uit 18, 19, in dezezelfde ruimte en uh, ja, nu is het tijd voor een nieuwe hoofdstuk. Omdat ik, ja, ik kan hier niet meer uitbreiden. En ik ben toch een, een chef die uh, steeds het ni niveau hoger wil leggen. Kijk, als je al een jaar of drie uh, meer frustratie hebt dan, uh, dan happiness. Omdat je hier zo moeilijk uh, aan het werk bent. Om het echt gewoon goed te organiseren. Moet, je, moet ik eigenlijk mijn keuken, zou het op mijn keuken moeten kunnen verdubbelen. En dat kan niet. En uh, ik voel nu dat ik niet hoger meer kan. Meer kan ik er niet uithalen uit deze keuken. Dus dan is het voor mij een, een, een moment om te stoppen. En natuurlijk kan ik nog vier, vijf jaar doorhalen, maar ik word er ook geen leuke persoon uh, van. Nou, ik ben uh, natuurlijk hier opgegroeid. Het, uh, het restaurant was van mijn opa en oma. En daarna uh, was het uh, van mijn ouders. En dat was een klassiek uh, restaurant met mosselen en paling. Dus echt Vlaamse klassiekers uh, werden hier geserveerd. Na de hotelschool ben ik gelijk uh, met mijn vader hier begonnen. En, uh, ja, van het ene is het andere gekomen. We zijn heel snel van, van 0 naar 1 sterren, dan uh, 2 en dan uh, uiteindelijk drie uh, Michelin sterren. Dus we hebben in 25 jaar is er, uh, is er heel veel gebeurd hier. In, in positieve zin. Wanneer is voor u een dag dagoudsluis geslaagd? Er zijn altijd dingen die nog beter kunnen uh, op het einde van de dag. Maar uiteindelijk is het wel uh, belangrijk dat alle mensen, alle gasten uh, blij de deur uitgaan. En... Uh, dat is bijna altijd zo. Dus dan zijn wij met z'n allen gelukkig. Dat is ook ons doel. Met het hele team hier. Om dat elke dag weer voor elkaar te krijgen. U noemde net al de sterren, de Michelin-sterren. Wat heeft dat succes, de sterren, de internationale erkenning voor u en voor het restaurant betekend? Uh, heel veel. Uh, ik denk dat je drie sterren, dus Michelin-sterren krijgt. Dat het een bekroning is op je werk. Uh, dat is voor weinig mensen weggelegd. En ik, uh, ik ben zeer trots als, als mensen dat ik dat uh, in mijn leven heb kunnen meemaken, dat ik dat bereikt heb. En, uh, maar het zegt ook heel veel. Ik ben ooit begonnen hier, 25 jaar geleden. En toen, uh, toen gingen we het, het restaurant van mijn vader, van mijn ouders, gingen we transformeren naar, naar de dingen die ik wilde gaan doen. En uh, ja, toen zakte het allemaal couverts per dag terug tot soms nul. En stond ik hier door het raam te kijken s'avonds. Toen kan er niemand op de parking rijden of toen was ik al blij dat er één auto überhaupt op de parking kwam rijden en nu moeten mensen acht, negen maanden van tevoren reserveren. En dan komen ze met vliegtuigen, met helikopter naar hier. Dus ja, dat is heel apart om dat uh, nu mee te maken. Dat is fantastisch. U begint een nieuw restaurant. U heeft al een ander restaurant, maar u begint ook een nieuw restaurant. Uh, in Antwerpen. Gaat het daar heel anders worden? Komen er andere gerechten? Uh, er wordt een dat wordt eigenlijk een restaurant voor mij anno 2014. Een, een totaalbeleving met, met kunst, design, met mode en, en natuurlijk lekker eten. Al mijn passies komen samen daar en die gaan de mensen beleven, die gaan de mensen voelen. Er komen ook specia specialiteiten van, van Oud Sluis uh, zullen geproefd worden. Uh, maar de mensen gaan er ook de nieuwe dingen proeven die ik samen met mijn, uh, met mijn rechterhand Nick Bril uh, uh, uit de keuken ga toveren. Dus. Sergio Herman tegen Gerry Eikhoff en zijn nieuwe restaurant De Jane gaat in maart open. In de divisie speelde FC Twente gisteravond gelijk tegen RKC. 1-1 werd het. Nummer 3 op de ranglijst tegen de nummer 15. FC Twente-coach Micho Jansen was er uiteraard ontevreden over. Ja, dit, dit zijn dure punten. Klopt. En had je er ook drie verdiend?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 Leden ...kwam je uit de Nederland, higher than the sun. Nieuws plaat van Keen. Staatssecretaris Kleinsma stuurde gisteren... ...een rapport van het Centraal Planbureau naar de Tweede Kamer... ...waarin staat dat het huidige pensioensysteem jongeren benadeelt. CDA-kamerlid Pieter Omzicht, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat deed ze dus twee dagen nadat er een pensioenakkoord was gesloten. Wat vindt u daarvan? Nou, het um, rapport heeft dat datum 28 oktober. En de Tweede Kamer heeft een keer of vier gevraagd... ...om het naar de Kamer te sturen... En ze had beloofd het veel eerder te sturen, dus ik uh, vind het niet zo netjes. 28 oktober, maar to toen is het gepubliceerd. Toen hadden we er ook kennis van kunnen nemen. Ja, toen hadden we kennis van kunnen nemen. Het, het, het blijkt inderdaad achteraf op een, een stukje van de website van het Centraal Planbureau gestaan te hebben. Dat is echt niemand meegedeeld. En we hebben gevraagd van wanneer komt dit naar de Kamer toe. En um, nou, dat is iedere keer gegeven Vorig jaar februari zou het in maart komen. In mei werd gezegd het komt in juni. Uh, toen werd gezegd, het komt in het derde kwartaal, dus dat is uh, uiterlijk uh, september. Um, toen werd het dus oktober en daarna werd het dus 13 december en ook die deadline is niet gehaald. En eigenlijk bent u toen zelf niet op zoek gegaan of het misschien wel al verschenen was? Nee, ik ga niet zelf op zoek uh, overal en nergens of iets wel verschenen is. Als de minister belooft om mij iets aan de Kamer te sturen, dan dient hij dat aan de Kamer te sturen. Um, uw partij doet niet mee aan het pensioenakkoord. Um, als dit rapport er nou, nou ja, het is eerder uitgebracht, maar als u het eerder had geweten, had u dan wellicht meegedaan met dat akkoord? Nou, wij hebben heel lang bij die onderhandelingen gezeten totdat wij niet langer uitgenodigd werden. Uh, en ik denk dat het voor een uh, goed resultaat gewoon van belang is dat alle, uh, uh, alle uh, belangrijke rapporten gewoon op tafel liggen. En daar had deze gewoon betrokken bij moeten zijn, dus die had heel veel openbaar moeten zijn misschien allemaal handlaatsgegeven kunnen worden, hoewel ik dat minder goed vind, nee, ik vind dat iedereen de kennis van moet nemen, niet alleen geen aan tafel zitten. En uh, geen van beiden is op dat moment gebeurd. Um, maar toch, uh, de inhoud is eigenlijk niet nieuw, toch? Het is al ah. langer bekend dat uh, dit voor jongeren nadelig uitpakt, dit pensioensysteem. Nee, de inhoud is niet nieuw. Uh, wat wel nieuw is dat uh, de, het Centraal Landbureau zegt dat de overgang mogelijk is. En dat de overgang Als je wilt oplossen en bijvoorbeeld zegt we gaan naar een degressief opbouw. dat betekent jonger iets meer opbouw, ouder iets minder. Um, dan heb je een overgangsprobleem van 100 miljard. Ja, dat is een maar, enorm bedrag. Dat is een enorm bedrag. Maar het was eind november ongeveer net zoveel als de buffers van alle pensioenfondsen samen. Dus door, um, er kan over nagedacht worden. Um, dat doe je niet van de een op U gaat nu Kamervragen stellen. Welke? De zal zijn van uh, wanneer was dit rapport er? Um, wat is de reden om het niet eerder naar de Kamer te sturen? En welke andere rapporten zijn er nog meer die er liggen? Um, want kijk, we hebben alleen wat aan onafhankelijke onderzoeksinstellingen en onderzoeksvragen. Als we alle rapporten krijgen en niet alleen de rapporten die de regering bevallen. Bij Wekes hebben we het rapport niet gekregen over de Bulgaren. Bij Teven... Maar, maar denkt u dat dat ook hier bij Kleinsma de reden is? Dat het, dat het Kleinsma niet beviel en dat ze denken... nou, dat doe ik er twee dagen daarna? Ik denk uh, dat het kan meegespeeld hebben, ja. Ik, ik zie vaker dat... zo'n uh, rapporten waarvan ze denken... oeh, het heeft niet zo zin om dat bekend te maken... zo lang mogelijk achter uh, te houden. En dan stond het eigenlijk wel op mijn site... maar niemand wist het. En dan, uh, dan krijg je dit. Dank u wel, CDA-kamerlid Pieter Omzicht.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 Voor het NOS-Journaal is nou hier Femke Wolthuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Nederlandse evacuatietoestel vanuit Zuid-Soedan... is geland op Eindhoven Airport. Aan boord van het defensievliegtuig waren 40 Nederlanders. In Juba zijn nu nog zo'n 20 Nederlanders over... waaronder medewerkers van de Nederlandse ambassade. En PvdA-leider Diederik Samson houdt er rekening mee dat de voorstellen van het kabinet ook in de toekomst op weerstand in de Eerste Kamer kunnen stuiten. De Eerste Kamer is onafhankelijk en dat betekent dat ze tegen een voorstel kunnen stemmen, zei hij. H&M stopt definitief met het verwerken van Angora in de kleding. Het bedrijf zegt wel dat ze niet kunnen garanderen dat alle toeleveranciers dat ook zullen doen. En Julia van der Toorn is the voice of Holland geworden. De 18-jarige zangeres uit Bussum kreeg in de finale net wat meer stemmen dan Mitchell Brunings. En zij krijgt een platencontract en een auto. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is vandaag wisselvallig weer in Nederland. Het is bewolkt en vooral in het westen, midden en noorden zijn er perioden met regen. Vanochtend zijn er ook nog wel droge momenten in het westen, midden en noorden. Maar vanmiddag dan gaat het echt gestaag doorregenen. In het zuidoosten en oosten valt het mee met de regen. Daar is het wel bewolkt. Schijnt heel flauwtjes soms de zon door de wolken. en valt de amper neerslag. Daar komt de regen pas in de namiddag of avonduren. De temperaturen lopen vandaag op naar zo'n 6 à 7 graden. En de wind waait stevig. Boven land windkracht 5, af en toe windkracht 6 uit het zuidwesten. Na een de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Met in het noordwestelijk kustgebied ook nog eens windstoten tot 80 km per uur. Vanavond breiden die windstoten zich langs de hele westkust uit. Komende nacht trekt de regen naar het oosten weg. Morgen overdag hebben we dan een afwisseling van zon, wolken en buien. En ook dat kunnen af en toe stevige buien zijn. De wind neemt een fractie af en de temperaturen gaan omhoog. Morgen wordt het 8 à 9 graden. Een diplomatieke rel tussen Amerika en India loopt danig uit de hand. Dat zometeen na de ster. Je bent je werk kwijt. En wat nu? Je wilt zo snel mogelijk weer aan de slag.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 Kijk op nevid.nl/slash easy. De diplomatieke rel tussen de Verenigde Staten en India heeft nu ook zijn weerslag op de straat. Gisteravond werd in Mumbai een Amerikaanse pizzeria aangevallen door Indiaanse betogers. Het draait allemaal om de arrestatie vorige week van een Indiaanse diplomaat in New York. Correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Lucas, eerst dan ook voor die arrestatie. Wat was daar eigenlijk de reden voor? Nou, de diplomaat heeft volgens de Amerikaanse justitie... twee vergrijpen in één gepleegd. Ze heeft in een visumaanvraag voor haar Indiase huishoudster... gezegd dat die uh, 3300 euro in de maand zou gaan verdienen. Maar in werkelijkheid kreeg die dienstmeid maar 350 euro in de maand. De Amerikanen zeggen dat is liegen op een visumaanvraag. Dat is overal in de wereld natuurlijk zeer strafbaar... En dat is een huishoudster vervolgens minder betalen dan het minimumloon dat in New York geldt. Ook geen uh, klein vergrijp. Dus er uh, ja, staat in principe meerdere jaren gevangenisstraf voor. En de Amerikanen zijn ook na herhaalde verzoeken deze week van de Indiaanse ministerie van, uh, van Buitenlandse Zaken... Uh, niet van plan die aanklacht in te trekken, hebben ze gisteren laten weten. En uh, daardoor nu zelfs dus woede op straat in India, uh, aanval op die Amerikaanse pizzeria dan is er echt iets aan de hand. Uh, waarom zijn ze zo boos? Waarom laait uh, het vuur nu zo op? Ja, dit, dit is een klein groepje heethoofden natuurlijk. Hè? Maar toch, uh, de boosheid gaat over de manier waarop die diplomaten behandeld is. Ze is geboeid, afgevoerd voor de ogen van haar kinderen. Ze is gevisiteerd en uh, korte tijd vastgehouden tussen zware criminelen. Inmiddels is ze op borgtocht uh, weer vrij. Maar daar zijn de Indiërs echt verschrikkelijk boos over. Eerder deze week werden al heel demonstratief de barricades voor de Amerikaanse ambassade hier in Delhi weggehaald. Barricades die bedoeld zijn om, uh, om, die, Amerika om die ambassade uh, te beschermen... tegen terreuraanvallen, hè. dus dat is niet niks. En uh, er gingen op een aantal plekken inderdaad in India mensen de straat op. In de media hier gaat het ook over niks anders meer dan deze zaak. Amerika raakt echt een snaar. Volgens India uh, worden de Genevese conventies geschonden... Hè, als je een diplomaat van een ander land oppakt. Wij hebben dat natuurlijk gehad ja. met die Russische diplomaten... Die, die, die werd aangehouden in Den Haag dit jaar... Uh, ja, of, of is hier natuurlijk gewoon een strafbaar feit gepleegd? Heeft deze vrouw haar dienstmeid inderdaad onderbetaald? Heeft ze inderdaad gelogen en moet zij gewoon worden berecht? Ja, jij mag het zeggen, maar dat is natuurlijk wel de discussie... die hier verschrikkelijk uh, speelt op dit moment in de media. Ah, en Je zegt, Amerikanen hebben haar in ieder geval vrijgelaten. Dat zal hem voorlopig zijn, maar ze zit niet meer in de cel tussen, tussen misdadigers. Dat is niet genoeg geweest om de gemoederen te bedaren. Wat moet er dan gebeuren? Nou, in India zeggen ze natuurlijk... die, die aanklacht moet gewoon worden ingetrokken. Hè. Uh, je moet van een diplomaat afblijven. Beide landen die zeggen wel dat dit via diplomatieke weg... opgelost moet worden. Maar tegelijk zijn politici hier... inclusief premier Singh zelf... toch wel behoorlijk fel. Uh, ik, ik, ik zie niet zo snel hoe die geest weer in de fles gaat komen... Hoor, de komende dagen. Interessant vind ik ook wel... dat je de laatste dagen bijna niemand hier hoort praten... over het feit op zich. Hè. De aanklacht dat die diplomaten haar huishoudster onderbetaalde. De Indiaanse elite die voelt heel goed dat dat een gevoelig punt is. Ieder middenklasse gezin hier, hogere middenklasse... heeft huishoudsters, heeft mensen voor zich werken. Vaak zelfs meerdere mensen. En deze vrouwen die worden soms keurig behandeld. Maar leven heel vaak, ik zie dat zelf, zelfs vaak gebeuren hier in Delhi... Uh, uh, toch in een soort baas tot slaafachtige verhouding. Onderbetaald, keihard werken, slechte behandeling. Zeer armzalige huisvesting. We krijgen een beetje de indruk dat India's elite hier uh, ja, heel goed weet dat dat echt niet meer kan. En dat ja, als een ander land uh, je daar natuurlijk op wijst. Hè, op die zwakheden en zich daarmee gaat bemoeien. Dan voel je je natuurlijk verschrikkelijk betrapt. Dus die gevoeligheid die ligt hier volgens mij een beetje onder. En uh, er zal wel een diplomatieke bezweringsformule worden gevonden. Maar de komende dagen, ik denk dat dit nog wel even gaat na, uh, sudderen allemaal. Correspondent Lucas Waagmeester. Het is acht minuten over half acht. U luistert naar het Radio 1-journaal. Het is uh, tijd voor de sport, want het is zaterdag. Ragnar Niemeijer, Goedemorgen. Goedemorgen. En dat betekent natuurlijk ons vaste gesprek uh, over de competitie. De Eredivisie. Um, het is de laatste competitieronde voor de winterstop. Met een paar interessante wedstrijden. Eentje ervan was gisteravond al. Twente tegen RKC. Um, Twente, nou heel voorzichtig. Stiekem eigenlijk slopen ze een beetje richting die koppositie. En vorige week begonnen steeds meer mensen daar ook over te praten. En dan spelen ze gelijk. Ja, voor de tweede keer al dit seizoen ook. Hè? Want de eerste wedstrijd van het seizoen was uh, de RKC thuis in, uh, in de Grosveste in Enschede. Toen werd het 0-0. Gisteravond werd het 1-1. En daarmee doet Twente zich tekort. Uh, Krijgt kansen, met name via Castaños. Aan het begin van de eerste helft al heel snel. Aan het begin van de tweede helft al heel snel. En daartussendoor ook nog genoeg halve kansen en mogelijkheden voor die, uh, voor die ploeg. Maar goed, de, de ballen moeten erin. Gebeurt dat niet? Uh, daar spraken we gisteren nog over met wat collega's bij die wedstrijd... Uh, dan is altijd het zo, dan zakt een ploeg wat terug als het in het eerste half uur niet lukt. Dan gaat het gas er wat af, dat gebeurt bij amateurs, bij profs in de eredivisie. Ja, dan komt dat andere elftal er toch in, komt zelfs op voorsprong. RKC had zelfs kunnen winnen, want de 2-0 was, uh, ja, was bijna een feit. En dan heeft Twente uiteindelijk uh, heeft een punt. Ja, dat is te weinig voor Twente, want kijk naar de elftallen. Iedere positie is beter bezet bij Twente dan bij RKC. Dan uh, de, de echte kop, uh, Vitesse, laten we daar maar mee beginnen. Die moeten uit tegen Heracles. Uh, die werden uitgeschakeld door, uh, door Feyenoord, maar speelde niet slecht. De afgelopen week in de beker was dat. Wat denk je, gaat het Vitesse lukken? Want die hebben juist verloren in de beker. Ja, ik ben wel benieuwd hoor, want uh, Peter Bos, die, die is toch ook wel een, een bijzondere trainer aan het worden. Laat ik het dan zo omschrijven, waarbij hij vandaag ook weer zegt dat de trainingen van Vitesse zwaarder zijn dan de wedstrijden. En dat hij dan ook in het AD van vanmorgen de enige trainer is die niet wil zeggen welke ploeg in zijn optiek aan het einde van de rit kampioen gaat worden. Hij is dan de enige die daar niet gewoon... PSV of Ajax of Vitesse uit durfde te gooien. Dit is een mooie test. Uh, dit is uh, toch ook nog wel een lastig kwij in Almelo natuurlijk. Uh, en misschien dat toch ook de flow wel een klein beetje doorbroken is. Aan de andere kant, ja, kijk naar die spelers die die heeft. Met Piazon, ja. met Kasia, met Prupper. Ja, Dan moet het gewoon gebeuren. Maar je ziet het ook gisteravond aan FC Twente. Laatste wedstrijd voor de kerst- en de winterstop. Uh, op de vrijdagavond. Uh, het zal wel goed komen. Uh, het, is een, het is een belangrijk duel. Want of je bovenaan staat, uh, ja, toch koploper bent. Of dat je die uitschakeling in de beker uh, laat volgen door een nederlaag in de competitie. Ja, dan is een heel groot gedeelte van dat euforiegevoel waarschijnlijk weer verdwenen. En zal ook de concurrentie denken, ach, dat Vitesse, dat grijpen wij nog wel. Dus het is een belangrijke wedstrijd. Ja, die concurrent is uh, hè, natuurlijk Ajax. Uh, maar ook die hebben dus een lastige uitwedstrijd. Want Roda juist gewonnen in de beker. Uh, en en nieuw, uh, nieuwe trainers. Ja, en, en daar geldt natuurlijk, uh, in het verleden is dat gebleken, maar dat is altijd zo. Ajax op bezoek bij Roda is altijd wel een wedstrijd om in de gaten te houden. Um, nu ook weer het spelletje, of misschien ook wel geen spelletje, met Guus Huppert, talentvolle rechtsbuiten. Die dan opeens in deze week, richting deze wedstrijd, uh, door Frank de Boer op een persconferentie wordt word beschreven als een, als een zeer interessante speler, even vrij vertaald. Dat is eigenlijk heel merkwaardig. Ja, dat hij schoot er iets... mooi binnen van de, van de week, maar... Om ja meteen nou inderdaad uh, naar Ajax te gaan, dat is misschien een grote stap. Ja, maar goed, hij maakt er ook in de bekercompetitie, uh, in de KNVB-beker, in Eindhoven ook gewoon zomaar even twee tegen PSV. Dus die jongen kan wel voetballen. Dat wordt toch altijd een beetje beschouwd als niet zo chic om dan net een paar dagen voor zo'n wedstrijd opeens te roepen dat je een speler wil hebben. Roda boos, uh, Ajax, uh, ja, denkt daar misschien wat voordeel te kunnen halen. Ook Ajax zal moeten winnen en dat wordt niet zo eenvoudig, omdat je toch, ja, ook met die, met die nieuwe trainers daar, of in ieder geval die interim trainers, er net wat andere Roda tegenover je krijgt misschien. En helemaal naar Kerkrade en dan ook nog om half 1. Dat vinden ze niet altijd leuk, hè? Nee, nou goed, ik wilde het zeggen. Half 1, Ajax, uh, dat is niks. Um, ik weet eigenlijk niet zeker of ze eerder afgereisd zijn, maar dat moet haast wel. Die zullen uh, vandaag al vertrekken, want zo simpel is dat. Uh, dat kan niet helemaal, uh, helemaal niet zoals morgens vroeg. Maar de lunchwedstrijd is Ajax' favoriete wedstrijd. Zeker niet, dat klopt. Dank je wel. Ragnar Niemeyer. Hij is legendarisch als grillige popmuzikant... met een grote zwarte snor. Frank Zappa. Twintig jaar geleden overleed hij aan prostaatkanker... bijna 53 jaar oud. Utrechtse ensemble Insomnio speelt vandaag op zijn verjaardag... het laatste van een korte serie voorstellingen... van Zappas laatste stuk, The Yellow Shark. Dat gebeurt in Lantarenvenster in Rotterdam. Jeroen Wielaert luisterde ernaar met Ulrich Peul... en Itzke Bakker van Insomnio. Heel herkenbaar Frank Zappa. Dit heeft hij nog meegemaakt, Onrich Peul. Doodziek. met dood als levend op het podium. En van de vier uitvoeringen in het begin... heeft hij ook uh, alleen maar volgens mij eentje. En ook voor de tweede dag was hij er niet bij. Want dan voelde hij voelde zich al te slecht. Dat zag je ook aan de, gewoon op het podium. Hij liep heel sloom, heel rustig. Waarschijnlijk echt onder de pijnstillers. Tragisch. En staat natuurlijk helemaal haaks op wat we nu horen. G-spot, Tornado, is wat we horen. Itzke Bakker, jij hecht heel erg aan gesprek met een componist. Dat kan natuurlijk niet meer. En jullie ja. hebben ook nogal te maken gehad... met uh, niet al te grote medewerking van mevrouw Gale. Nou, we hebben geen direct contact met haar gehad. Dat is allemaal gelopen via Albersen, die in Nederland de muziek uh, verhuurt. Dus zij zijn uh, in Conclave gegaan met de Erven Zappa, met Gale onder andere... Uh, over de mogelijkheid om het aan ons te verhuren. En we zijn heel blij dat we zoveel mogen spelen. Maar dat was nogal een gedoe inderdaad. Om uh, die rechten te krijgen en het uh, allemaal te mogen uitvoeren. Eerbetoon aan Zappa. Maar niet noodzakelijk Ulrich Peul. Omdat jullie zulke grote Zappa-fans zijn zelf. Nou, ik ben uh, vroeger mijn vroegere leven slagwerker geweest. En ik denk dat er geen slagwerker bestaat die niet fan is van Frank Zappa. Tuurlijk vind ik die muziek fantastisch. Maar Insomnio speelt van uh, het repertoire van helemaal van links naar helemaal naar rechts. En dit is nu, zal ik zeggen, helemaal rechts. Helemaal uh, het oudste van wat we eigenlijk ooit gedaan hebben. En uh, volgende week doen we weer een, een Boulez of een Stravinsky uh, of een Malers zelfs een keer. Um, Schönberg. Heel anders, maar uh, ja, wij denken altijd, je moet, je moet van alle... Uh, van alle stijlen thuis zijn, of in alle stijlen thuis zijn. En je leert van de ene voor de andere. Inmiddels hebben andere erven zich gemeld. Namelijk oudere fans van Zappa zelf. Ineke, uh, dat zijn vaak de beste recensenten, maar ook de beste criticrasters. Tot nu toe, wat ik heb gehoord, in Eindhoven, in Veewolde en in Utrecht zijn ze heel erg blij. Een verjaardag in Venster ja. wordt alweer de laatste. Ja. Maar heeft deze weerklank bij jullie ook niet het idee gebracht om er nog eens mee verder te gaan? Niet alleen wat we hebben gehoord van fans en van het algemeen publiek... maar ook hoe we het zelf hebben ervaren afgelopen week om te werken aan, aan, aan deze stukken. Het is te mooi en te leuk, het is te goede dingen in om dat nu weer te laten liggen voor de komende jaren. Dus ik denk dat we er zeker wel nog wat mee, uh, mee gaan doen in de toekomst. Mogelijk een reprise dus, waar jullie zelf ook al hebben geconstateerd dat er op zich heel weinig met Zappa gebeurt. Twintig jaar na zijn overlijden. Deze maand, ja. Wij hadden verwacht dat er meer aandacht zou worden besteed eraan. Ja. Um, ik ben blij dat we dat nu in deze maand neerzetten. Ja. Blijven wat op het podium neerzetten voor wat het is, qua muziek nog steeds. De waarde daarvan. Dat we die oude fans bereiken, maar dat we ook voor ons nieuw publiek kennis laten maken met deze werken. Is er een nieuw publiek ook gebleken? Voor ons? Jazeker, ja. Ja. Frank Zappa Dan naar Afrika Spanningen daar U hoorde het eerder al in deze uitzending Veel buitenlanders zijn vertrokken uit Zuid-Soedan En de bevolking probeert in vluchtelingenkampen Te schuilen voor het geweld Al maanden wordt er ook in Mali En in de Centraal-Afrikaanse Republiek gevochten Politieke conflicten moslimextremisme En tribaal geweld In Mali laait de strijd weer op Fransen en Malinezen vechten zij aan zij tegen radicale opstandelingen. Moslim-extremisten kregen vorig jaar het noorden van Mali in handen. En Frankrijk was bang dat de regio een bolwerk van terroristen zou worden en stuurde een troepenmacht. We need helikopters to help Mali. De Torek willen gewoon hun eigen staat. Juba, afgelopen week. Troepen van de ontslagen vicepresident Machar botsen met de regeringstroepen van president Kier. Het begin van een geweldspiraal. En daar is veel over onbekend nog, met name slachtoffers. Maar ik weet wel dat er veel mensen daar wegvluchten op de boezem. We will not actually go back to our houses because even this morning some of our people who went out for a side water have been uh, In a country which is newly independent. Het is idee. De hoop die hier was twee uh, jaar geleden. Wij zeggen dat nu helemaal in elkaar is gestort nu en de onzekerheid van... The situation remains quite tense. Neem u mee naar Redekar, Centraal-Afrikaanse Republiek. Gehoor uh, geweerschoten uh, van, uh, van verschillende kanten. They fled here from the violence of the last three months. <laughs> That's uh, our... This is the sound of hope. De Fransen ondersteunen de VN-vredesmacht... bij het ontwapenen van christelijke en ook islamitische milities. Toch loopt de spanning nog hoog op. De onrust en het geweld in Afrika. We praten erover door met correspondent Koert Lindeijer. Je hebt in de jaren 80 en 90 veel oorlog in Afrika meegemaakt. Onder meer de genocide in Rwanda. Als we naar het geweld kijken nu, zoals in de kar... Dan kan het niet anders dan dat je daar aan moet terugdenken? Ja... Maar als je een analyse maakt moet je vaststellen dat voor een genocide een volkerenmoord een plan nodig is. Dat was er in Rwanda in 1994. Door de goede voorbereidingen konden toen in drie maanden tijd 700.000 tot een miljoen mensen worden afgeslacht. In de Centraal Afrikaanse Republiek bestaat niet zo'n plan. Wat het overeen heeft met Rwanda... is de rauwe haat die in korte tijd naar buiten is gekomen... tussen christenen en moslims. Twee groepen overigens... die vroeger vreedzaam samenleefden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In een klimaat van wetteloosheid met een falende staat... kan er opeens grootschalig geweld plaatsvinden. En als fanatici in zo'n cyclus van geweld aanhang krijgen kan dat tot een genocide leiden. En daarom wordt er in de Centraal-Afrikaanse Republiek... gewaarschuwd voor een mogelijke genocide. Is er eigenlijk een, een relatie tussen de landen... waar het nu zo onrustig is in Afrika? In Mali, in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan? Nee. Hoewel je zou kunnen zeggen, als je verder uitzoomt... dat in alle drie landen sprake is van een falende staat... of een strompelende straat, staat, moet je misschien zeggen. Een situatie waarin de regering geen effectieve controle uitoefend over het grondgebied. Een situatie waarin iedereen die een wapen opneemt... het land kan destabiliseren. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn dat momenteel vooral boeven... En criminelen. In Zuid-Soedan zijn dat ambitieuze politici. En in Mali zijn dat mannen met lange baarden. Moslims uit Noord-Afrikaanse buurlanden die hun vorm van geloof uh, wil, wilden opleggen aan Afrika verder, uh, verder zuidwaarts. Maar dat zijn de enige gelijkenissen uh, falende of strompelende staten. En dat geloof, he, wordt dat vaak ook uh, misbruikt eigenlijk omdat het eigenlijk gewoon om macht gaat? Zeker in, in, in zwakke staten bovendien op een continent dat een proces van modernisering uh, op dit moment meemaakt in zwakke staten zoeken veel mensen houvast voor de chaos voor de onzekerheid dat vinden ze vaak in fundamentalisme. Zowel van christelijke pinkstergemeentes of van moslimfundamentalisten. Of in allerlei soorten religieuze sectes. Of zoals vroeger, maar ook nog steeds nu, bij je eigen stam. Het zijn xenofobische reacties op een gevoel dat je er alleen voor staat in de chaos. Dat je ergens bij wil horen, dat je zekerheid wil. En aan het einde van de dag dat je wil overleven. Mensen verenigen zich om eigenlijk weerstand te kunnen bieden... aan andere groepen, daar komt het om neer. Gewoon eigenlijk angst. Angst in een chaotische situatie. En dan vind je houvast aan bijvoorbeeld religie. Nou, we hebben we het nu over de landen waar het niet goed gaat in Afrika. Is dat tekenend voor het hele continent of zie je ook lichtpunten? De Centra-Afrikaanse Republiek, Mali en Zuid-Soedan... Zijn achterblijvers. Het zijn buitenbeentjes op het continent. De werkelijkheid is dat er veel minder oorlogen zijn dan twintig jaar geleden. Er zijn betere mechanismes om geweld te voorkomen. En in vrijwel alle Afrikaanse landen is sinds tien jaar sprake van grote economische groei. Het probleem. Vooralsnog in Afrika is dat de politieke stabiliteit... geen trend houdt met de economische vooruitgang. Dat mensen het beter krijgen, dat burgers het beter krijgen... betekent niet dat politici zich beter gaan gedragen. Maar de conflicten in die drie landen... Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali en Zuid-Soedan... zijn niet symbolisch voor wat er in Afrika aan de hand is op dit moment. Wat kun je een, een land eruit halen wat positief opvalt op dit moment? Nou, alle landen zijn economisch doen het. 5, 6, 7, 8 procent doen het heel erg uh, goed met economische groei. In alle staten, of je het nu over Zuid-Afrika, Tanzania, Kenia hebt, daar zie je een middenklasse opkomen. Daar zie je meer bewustzijn onder de be be burgers wat er, er gebeurt met hun land. Er zijn bewegingen om uh, de regeringen verantwoording te laten afleggen. Er zijn campagnes uh, tegen corrup uh, corruptie in het. Het overheidsapparaat, er zijn over het hele continent uh, zijn grote infrastructurele projecten die al 30, 40 jaar niet meer hebben plaatsgevonden. Die worden nu uitgevoerd, uh, er zijn overal bijna vrije verkiezingen. De digitale revolutie die gaat over Afrika. Het zijn allemaal heel opwindende tijden in Afrika met heel veel positieve vooruitgang. In heel schil contrast met wat er 20 jaar geleden gebeurde op het continent. Dankjewel, correspondent Koert Lindeijer. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat niet goed met het beroemdste autoscircuit van Duitsland... de Nürburgring. Autosportliefhebbers maken zich grote zorgen. En daarom demonstreren ze straks om vijf voor twaalf. Tijdens Sip zegt al genoeg. Met een demonstratie hopen ze de verkoop van het autocircuit, dat in de Eifel in Duitsland ligt tegen te houden. René de Boer, autosportjournalist, woont en werkt in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. De Neurboekring, een begrip. Waarom gaat het dan toch niet goed? Ja, het probleem is een beetje... het circuit is legendarisch. Dat bestaat al sinds eind jaren twintig. Maar uh, in de afgelopen tien jaar... zijn er een aantal dingen geweest... die uh, ja, het hele... Het uh, complex daar een foute richting hebben ingestuurd. Naast het circuit, wat op zichzelf heel goed loopt, zijn er allerlei uh, enorme pretparkachtige activiteiten uh, opgestart. Een, uh, een achtbaan die uh, zo gevaarlijk is dat die uiteindelijk nooit uh, goed gefunctioneerd heeft, want daar is geen vergunning voor afgegeven. Er zijn hotels gebouwd, veel restaurants, een disco, een bungalowpark en dat zijn allemaal dingen waardoor uh, uiteindelijk uh, de boel fout is gelopen en uh, het faillissement uh, tot gevolg heeft gehad. Maar kwam dat niet uh, ook omdat het circuit alleen niet genoeg opleverde... dat er dingen moesten worden bedacht? Nou, in principe liep het circuit eigenlijk uh, heel rendabel. Het is uh, nog steeds uh, heel goed. Dat, dat is eigenlijk uh, vrijwel altijd uitverkocht voor, uh, voor testritten of races of dat soort dingen. Dus uh, dat gaat eigenlijk heel goed. Maar uh, er was een aantal uh, investeerders die dachten dat ze daar uh, op een snelle manier uh, veel geld konden verdienen. En bedachten een heel groot plan, kregen daarvoor overheidssubsidie. En uh, ja, dat uh, liep uiteindelijk heel, uh, heel verkeerd af. En nu zijn veel mensen bang voor de toekomst. Uh, wat vreest u het meest? Ja, het is... Uh... Het is een beetje onzeker welke kant het uitgaat. Kijk, het, uh, het is altijd staatseigendom geweest van uh, de deelstaat Rijnland-Palts. Het is ooit aangelegd als werkgelegenheidsproject in de jaren twintig en sindsdien is het dus altijd een, een openbare instelling geweest. En uh, nu dat faillissement dan uh, tot gevolg heeft gehad, is nu uh, de consequentie dat het verkocht gaat worden. Er is een uh, openbare uh, inschrijving uh, heeft er plaatsgevonden, waarbij diverse bieders uh, zich hebben gemeld. Zijn daar namen uh, bekend? Er zijn officieel geen namen bekend, uh, maar in de wandelgangen circuleert uh, onder andere een hele grote bandenfabrikant uit Korea. Uh, wel bekend is de Duitse automobielclub ADAC die gezegd heeft, ja, wij hechten daar zoveel belang aan. Met name ook omdat er veel sportactiviteiten vanuit onze organisatie plaatsvinden dat we dat circuit graag willen behouden. De ADHV is inmiddels eruit. Die, uh, hun bieding was, was duidelijk te laag. Dat lag bij 100 miljoen. En uh, ja, dat betekent dat er waarschijnlijk toch een, uh, het gevaar bestaat dat een grote private investeerder het koopt. Daarmee alle prijzen waarschijnlijk omhoog gaan. En wat ook zomaar tot gevolg kan hebben dat er niet meer zoals nu nog wel gewoon gereden kan worden. Maar mensen dat gewoon voor zichzelf houden. En daarom die demonstratie dus om vijf voor twaalf vanochtend. Dank u wel, René de Boer, autosportjournalist. Hij woont en werkt in Duitsland. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. En daarvoor is hier Katrien Straalman. Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor windmolens. De Volkskrant schrijft dat honderden nieuwe molens worden geplaatst op de Noordzee. De gebieden liggen op minimaal 22 kilometer van het strand. Opgeteld bij twee eerder aangewezen plekken... komt de totale oppervlak aan windmolens op zee uit... op zo'n 3000 vierkante kilometer. En dat is een gebied ongeveer zo groot als Overijssel. De Telegraaf weet het zeker. Deze kerst is het keerpunt voor de economie. Bedrijven durven steeds meer te investeren... burgers halen de hand van de knip... en het vertrouwen in de economie groeit met de dag. En dat blijkt volgens de krant uit een reeks aan positief nieuws... dat de afgelopen dagen bekend is gemaakt. Daardoor staan alle zijnen voor de economie op groen. Het leidt in de Telegraaf meteen ook tot een voorspelling voor vandaag... topdrukte in de winkelstraten. Minder feestelijk is de kerst voor mensen... die hun verkeersboetes nog moeten betalen. Trouw, schrijft dat met de feestdagen... opvallend veel mensen met openstaande boetes vastzitten... De krant baseert zich op verhalen van gedetineerden... in het Huis van Bewaring in Lelystad. Justitie kan of wil niet zeggen hoeveel mensen... vanwege openstaande boetes worden vastgezet. Advocaten zijn niet verbaasd. Ook voor de zomervakantie houdt de politie rondes langs deuren... om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. Met een spetterende finale is gisteren het vierde seizoen... van The Voice of Holland afgesloten. De winnaar van The Voice of Holland... 2013 is geworden, Julia! de Julia is de 18-jarige Julia van der Toorn. De winnaar dus van de populaire talentenjacht van RTO 4. Alle finalisten moesten gisteravond drie nummers zingen, waaronder een cover. Van de Toorn koos voor een bekend Britney Spears nummer. Applaus voor Julia van der Toorn. Ze werd bij The Voice begeleid door zanger Marco Bossato. Ze heeft een platencontract en een auto gewonnen. Dat is toch niet niks? Zeker niet. Dankjewel, Katrien.